Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Ho, ho. Door Rob Negens met het NOS-journaal. In Nederland heerst een griepepidemie. In de eerste helft van december is de officiële grens daarvoor gepasseerd. Er is sprake van een epidemie als er twee weken lang... meer dan 51 mensen op de 100.000 ziek zijn. Dat was in de week van 10 december het geval. Vanwege de feestdagen is dat nieuws door het RIVM wat later naar buiten gebracht... De man van 31 die wordt verdacht van de moord op de 16-jarige Humera uit Rotterdam... blijft langer vastzitten. De Raadkamer heeft zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. De man wordt ervan verdacht dat hij Humera op 18 december doodschoot... in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. Hij had een contactverbod met het meisje vanwege mishandeling en bedreiging. Uit gevangenis De Schie in Rotterdam is een gedetineerde ontsnapt. Bronnen zeggen tegen RTV Rijnmond dat de man zich had verstopt in een grote blauwe zak... Zo'n zak krijgen gedetineerden om hun persoonlijke spullen in te stoppen... als ze uit de gevangenis worden ontslagen. Een vriend van de ontsnapte, die vandaag werd vrijgelaten... zou vanmorgen met de zak de inrichting zijn uitgelopen. Justitie wil dat verhaal niet bevestigen. De man zat vast voor diefstal. In Friesland zijn bij een autoongeluk twee mensen omgekomen. Twee andere inzittenden raakten gewond. De auto raakte op de N919 bij Oosterwolde van de Weg en belandde in de berm. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, meldt Omroep Friesland... Nederland heeft landen langs de Middellandse Zee om hulp gevraagd... bij het vinden van een veilige haven voor een schip van hulporganisatie Sea-Watch. Aan boord zijn 32 migranten, onder wie kinderen. Ze komen uit Congo, Soudaan, Libië en Egypte. Het schip, dat vaart onder de Nederlandse vlag... zoekt al zes dagen naar een plaats om aan te meren. Vooralsnog heeft de oproep van Nederland niets opgeleverd. Spanje heeft het schip geweigerd. Het weer in het zuidoosten. zon op andere plaatsen veel bewolking. In het zuidwesten is het mistig... De bewolking breidt zich langzaam uit naar het zuidoosten. Het wordt 2 tot 8 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. En ook morgen is het grijs. Met in de middag regen. Het wordt morgen hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Elk jaar beklim ik samen met duizenden mensen de Alpe d'Huez. Te voet, hardlopend of op de fiets. Een unieke ervaring. Dat doen we met z'n allen voor een wereld waarin niemand... Ik ...in herinnering dat wij agenda punt 11 naar de laatste agenda, inhoudelijke agendapunt hebben gebracht. Dat zijn de prestatieafspraken. Dus we hebben nog eh, iets te doen met elkaar. De schorsing vond plaats op het moment dat het college deels aan het woord was... Dus we gaan verder in die status dat het college gaat antwoorden. U heeft inmiddels ook nog een reactiebrief van het college gehad. En ik geef wethouder Bluis in eerste instantie het woord en aansluitend wethouder Verrij. Wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Ik hoop dat we allemaal prettige kerstdagen hebben gehad en dat we nu vandaag dit kunnen verder behandelen. Uh, wij hebben als college naar aanleiding van uh, met name uh, het bericht over wat er in de december circulaire van Haarlem stond en wij daar geen kennis van hadden geschorst. En vervolgens waren er al vragen gesteld uh, over een aantal van die zaken en daar hebben we vervolgens dus uh, antwoord op gekregen. Ik ga ervan uit dat u allemaal dat antwoord hebt kunnen lezen. En dat op zich daar uh, de dingen misschien dan in tweede termijn u er nog op terug kan komen, want volgens mij is Ten aanzien van de uitleg over de, de uren is dat uh, gegeven. Mevrouw van Heij, gaat straks nog op onder andere het transitiebudget in. Uh, ten aanzien van uh, het punt de technische uitleg over de, de budgetoverheveling van, uh, van het uh, omgevingswet. Misschien voor even voor alle duidelijkheid, uh, omdat ik ook weet dat er abonnementen... ...in de maak zijn, ook vanuit de VVD heb ik die al gezien. Nog even over de Omgevingswet, wat wij eerder daarover besloten hebben. Nog even, Ik wil het even kort voorlezen, want dan bent u op de hoogte. De programmakosten van de nieuwe... Om... Dat staat in de voorjaarsnoten op pagina 10. De programmakosten van de nieuwe Omgevingswet... ...bedragen vanaf 2018 structureel 70.000 euro. Dus dat zijn organisatiekosten... En dat vertaalt zich met name in, in, in, in capaciteit nodig om die wet uitvoering te geven. Zo staan die in de begroting. Daarnaast is aanvullend capaciteit nodig om de invoering tijdig en juist te regelen. Deze capaciteit was nog niet voorzien in de samenwerkse overenkels met Haarlem... omdat medio 2017 nog niet bekend was wat de aanvullende capaciteit... voor deze nieuwe taak in de komende jaren zou zijn. Haarlem heeft nu in de kadernoten een aanzienlijk budget daarvoor ter beschikking gesteld. En vervolgens overeenkomstige afspraken zou Zand voor 10% daaraan bijdragen. En dat is vertaald voor 18, 19, 20 en 21. Dat zijn die bedragen die, die daar staan. Dat, dat is zo besloten, zo is dat ook in de voorjaarsnota opgenomen. En dan is het gebruikelijk op het moment dat die budgetten nog niet worden uitgegeven... dat die normaal liters, omdat we worden overgeheveld... als ze nodig zijn voor de komende jaren, gaan die mee naar het volgend jaar. Nou, dat is hetgene wat feitelijk in de najaarsnota staat... En dat is niet zo van die 70.000, dat wordt ergens in een abonnement wordt gezegd. Ja, maar dat bedrag heeft u helemaal niet. nodig. nee, dit zijn de budgetten. Die zijn bijgeraamd. En zelfs heb ik geconstateerd in de, in de, de nota van Harlem is daar ook bijgeraamd. Gelijktijdig is daar ook bijgeraamd. Dus dit, dit correspondeert met hetgene wat wij al in de voorjaarsnota hebben besloten. Dus als u niet besluit tot bepaalde budgetoverhevelingen, omdat ze volgend jaar nodig, dan zal op het moment dat Haarlem ons bij de verantwoording zegt... van ja, maar wij hebben die kosten wel uitgegeven, zullen we alsnog die 10% moeten betalen. En wat wij nu zeggen, we hebben ze begroot, zijn er niet uitgegeven, gaan mee. En het gebeurt ook met budgetten voor alsnog toen wij nog als Sanford alleen opereerden. Dus het is echt gewoon een technische aanpassing. En desgewenst komt er natuurlijk altijd verantwoording over over die budgetten. Dus dat wilde ik nog even meegeven. Dit staat, zo is dat ooit besloten... in uw voorjaarsnota en doorvertaald naar de najaarsnota. Dat wilde ik dan nog daarover meegeven. En volgens mij moet ik wel even weer terug in mijn uh, geheugen een beetje... want er, er zit toch wel een beetje kerst tussen met wat leuke momenten. Dus dan raak je toch een beetje verslag op. Dus vol, ja, volgens mij had ik, had ik in een aantal dingen al beantwoord... Uh, over, over de budgetten, de, de, de, volgens mij ook met de OPZ... over ja, van is, is het nou allemaal afgedekt, hoe zit het met de risico's. Ik, ik deel voor een deel de zorg ook inderdaad OPZ-heb. We hebben echt gezegd dat we bij de voorjaarsnota... zullen we nog duidelijker, beter alles in beeld moeten hebben zodat we inderdaad weten, van ook met het uitvoeringsprogramma wat voor ons ligt, wat we nu wel en niet gaan doen. En een aantal risico's, ja die zijn nog niet benoemd. Maar het waren niet alleen risico's, het waren ook ontwikkelingen en ambities. Hè? Het meeste zijn eigenlijk ontwikkelingen en ambities. We noemen dat wel risico's, maar het waren ontwikkelingen en ambities. En daar zit ook het gebouw, de krocht zit daarbij. Ja, daar, weten we, daar weten we nog geen bedrag van. Dus dan is het een risico. Nou, Eigenlijk is het een ambitie die we nog niet hebben kunnen invullen. En daar zitten er een, een aantal meer nog van in. En, en uh, een aantal zijn wel voor een deel afgedekt. De renterisico is wel voor een deel in de risicoparagraaf afgedekt. Dus, dus, maar we gaan dat allemaal bij de voorjaarsnoten gaan we dat duidelijker omschrijven. En, en, en dus ook kijken nog eens naar die ontwikkelingen. En ook naar die ambities. Want de constatering en het is ook naar de VVD, Er is een abonnement van de VVD... en daar maak ik met de heer Hendricks erover gebeld, maar die is er nu niet... Uh, ja, dat wij nu al de behoedzaamheidsreserve inzetten... om tot, uh, tot een sluitend perspectief te komen... Ja, dat is feitelijk wat je niet zou willen... want eigenlijk wil je die behoedzaamheidsreserve inzetten... op het moment dat het jaar loopt en nu zetten we het vooraf in. Het zijn niet grote bedragen, ook daar zullen we naar moeten kijken... want daar is zorg bij de VVD over en die, die snap ik ook... Aan de andere kant zijn we in een, in een overgangsjaar bezig. We zijn naar een nieuwe organisatie gegaan. Ook daar moeten we de ontwikkelingen van zien. En we moeten vooral zien wat er nu macro-economisch de ontwikkelingen zijn... die vanuit Den Haag. Want we zijn echt dit jaar zijn we begonnen met een circulaire, waar we er een miljoen euro bij kregen... en waar de helft nu gewoon door het Rijk al is teruggedraaid. En dat kunnen we opvangen allemaal, maar het moet wel allemaal gebeuren. Dus... En, en we hebben een, een uitvoeringsprogramma met elkaar vastgesteld. Met, met, met de ambities erin. De ambities op handhaving, maar ook andere ambities om dingen te regelen. Ja, dus, dus, dus als er straks nieuwe keuzes gemaakt moeten worden omdat het niet helemaal uitkomt, ja, dan zullen we dat met elkaar moeten doen. En dan zult u. En u wat, wat ik wel zie constateren is, als het dan ingewikkeld wordt en dat, dat, dat, dat geld hetzelfde. Uh, u wil dan wat anders, dan kunt u zeggen... ja, college, help mij met iets anders. Maar het ligt ook bij het primaat, vooral ook bij de politiek zelf... om dan met alternatieven te komen. En niet zeggen, college, los het maar op. Want uiteindelijk, het uitvoeringsprogramma is van u. U heeft keuzes gemaakt. U heeft daar structureels volgens mij 600.000 euro extra uitgaven in gestopt. Wat ik prima vind. Maar als dat niet uit kan en u wil andere kant op... zult u daar met elkaar uit moeten komen... En niet dan zeg ik college, gaat u daar maar dingen in veranderen. Nee, dat is aan u om dat te veranderen. Want wij voeren uit wat u wil. Zoveel mogelijk. En probeer het natuurlijk mee te denken. En als er vragen zijn dat u zegt, ja, maar wij willen dit. Kan dat dan wel? Dan zijn wij natuurlijk altijd bereid, en dat moeten we ook doen... om dan te kijken van hoe we dat verder opvangen. Ik denk dat ik het hier maar in eerste termijn bij laat. Dank u wel, wethouder Bluis. Dan... Gaat wethouder voor hij plaatsnemen. Welkom meneer Hendricks. Ik zie dat u heeft gerend. Klopt dat? Heel goed. Dat u inmiddels geïnstalleerd, mevrouw Vrij? Ja, zeker. Goed. Dank u wel, voorzitter. Aan u het woord. Dank u. Uh, er zijn vier zaken naar aanleiding van de vorige vergadering... waar ik nog uh, wat dieper op in wil gaan uh, met u. Dat is de decembernota uit Haarlem, het transitiebudget... de overhevelingen en een update uh, ten aanzien van de ambtelijke fusie. Uh, het mag bekend zijn dat het college anderhalve week terug... of de vorige vergadering ook wat verrast was door de tekst... in de decembernota van Haarlem. Dat hebben wij ook aangegeven in onze schriftelijke beantwoording. We hebben het ook terstond gedeeld, onze ontstemming... met zowel de ambtelijke top als bestuurlijk. En wij vinden het zeer ongelukkig hoe dat is gelopen... Ten aanzien van het transitiebudget, daar zijn de vorige vergadering ook een aantal vragen over uh, gesteld. En uh, mijn beeld is, is dat er ook wel wat uh, onduidelijkheid is over wanneer dat transitiebudget nu eindig is. De datum van 1 juli 2018 die wordt genoemd, maar dat is geen... Formele datum. Dat er was uh, een streefdatum, maar we hebben in de praktijk gemerkt dat, er, dat dat niet tijdig was om alles af te ronden. Formeel is het, uh, zijn de budgetten tot en met dit jaar uh, vrijgegeven. Dus wanneer eindigt het dan? 1 januari 2019. We hebben er in de voorjaarsnota ook het nodige over gezegd van welke kosten eh, er gemaakt zullen worden en ook wat we verwachten eh, over te houden. Daarvan is toen gezegd van nou, we verwachten 8 ton om het zomaar te zeggen over eh, te houden. En mogelijk is dat te optimistisch geweest. Hoeveel gaat het dan wel precies kosten? Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Wel uiteraard gaat het college daar. Uh, verantwoording overleggen. En als u nu kijkt naar het voorstel van het college... daarvan hebben we aanvankelijk gezegd... Uh, we vragen u om de 1,1 miljoen uit de, de algemene reserve vrij te geven. Uh, kan dat ook anders? Ja, dat kan ook anders. Maar je zult hoe dan ook uh, verantwoording moeten afleggen... over uh, die 1,1 miljoen. En die 1,1 miljoen, dat is dus niet in die zin extra geld. Het is echt onderdeel van die 3,6 miljoen... die aanvankelijk is vrijgegeven door de Raad... in het kader van het transitiebudget. Als u nu zegt... geacht college, uw methodiek van nu vrijgeven... dat zien wij anders. We willen dat achteraf bij de jaarrekening... Nou ja, dat, dat zou kunnen, maar het college heeft voorgesteld om het op deze manier uh, te doen. En als we inderdaad definitief weten tot achter de komma hoeveel geld we overhouden, want de verwachting is zeker niet dat de volledige 3,6 miljoen wordt opgemaakt, uh, ja, dan betrekken wij u uiteraard bij en dan houden we u van over de hoogte. Het derde punt wat ik wilde benoemen, dat zijn de overhevelingen. Uh, mijn collega Bluis heeft daar ook al het nodige over gezegd. Uiteindelijk zijn het budgetten die u bij de begroting voor het jaar 2018 heeft geaccordeerd. Het zijn budgetten die niet zijn uitgegeven. En waarvan het college nu vraagt, mogen we die meenemen naar het jaar 2019. Um, en dat is ook nodig. Het voorbeeld van de Omgevingswet is al genoemd. Um, de implementatie van die Omgevingswet dat is, dat is een enorm veelomvattend project. En het wordt landelijk ingevoerd op allemaal dezelfde datum. Dus alle overheden, alle gemeenten in Nederland... zijn nu aan het vissen eigenlijk in dezelfde vijver... op zoek naar mensen die, uh, ja, die, die mee kunnen werken... aan die implementatie van die Omgevingswet... En dat maakt ook dat we dat het niet gelukt is om alle eh, capaciteit voor 2018. En dan vragen we ook aan u, mogen we dat meenemen naar 2019? Het laatste punt wat ik nog met u wil delen... is, eh, nou ja, eigenlijk zou het college graag een update geven... van de ambtelijke fusie, na één jaar ambtelijke fusie. We zijn nu, nou ja, op een enkele dagen na een jaar ambtelijk gefuseerd. En daarbij is het geen sinds mijn bedoeling om vooruit te lopen op de evaluatie. Maar wel wil het college u graag meenemen in uh, nou ja, onze ervaringen tot nu toe. Wat betekent het financieel? Hoe, hoe, uh, ja, hoe lopen de hazen in zo'n grote organisatie als Haarlem, et cetera? Dus dat is een toezegging die ik graag uh, aan u doe. Dat we dat dus uh, nou ja, op papier uh, ook voor u zetten... en dat we daar met elkaar het gesprek over kunnen hebben... Daarbij wil ik dus niet vooruitlopen op de evaluatie, maar ik denk wel dat het goed is dat we met elkaar het gesprek eh, daarover hebben. Eh, maar dat, dat zal dus zijn inderdaad eh, begin volgend jaar, nadat we ook echt een jaar ambtelijke fusie hebben gehad. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verheij. Dan zijn we nu aan de tweede termijn van de Raad. Ik kijk even rond. ...is er behoefte aan een tweede termijn? Ik inventariseer even meneer Hemsen, meneer Hendricks... In eerste, ...en meneer Metters. Nou, laat ik in die volgorde gewoon ook uh, dit rondje gaan doen. Meneer Hemsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil eerder, allereerst uh, wethouder Bluising in ieder geval bedanken voor het, uh, de, de mogelijkheid... ...die hij in ieder geval heeft aangeboden om eventjes te bellen. Hij stond één uh, uh, keer op mijn voicemail en ik heb verzuimd om terug te bellen. Dus waarvoor mijn excuses. Nou, dat heb je als je het druk hebt met verbouwen. Um, wat, ik, wat ik zie, uh, en misschien kunt u dat dan nog het een en ander misschien even uh, uh, aanduiden... Um, en dat gaat niet zozeer voor de wethouder, maar voor het college zelf... als het gaat om die ambtelijke samenwerking. We zijn um, uh, akkoord gegaan zeg maar, met, een, met een bepaald scenario... waarin we 3,6 miljoen als transitiebudget zouden vaststellen. 2016 zou dat dan 368 miljoen zijn... Of het 368.000 euro zijn, 2017 2,5 miljoen... en in 2018 735.000 euro. Met als, met als het streefdatum zeg maar, dat je dan zou stoppen per 1 juli 2018. Nou, dat staat gewoon in de voorgenomen visie van, de gemeente Haar, van, van ons als Zandvoort. Met daar ook zeg maar, de intentie om dan binnen dat budget te blijven. Dat zat ook in de, in de kostenberekening toen voor de voorjaarsnota 2016. Als ik dan de voorjaarsnota van 2017 erbij pak staat daar dat het uh, dat de verwachte uitgaven 2,7 miljoen zouden zijn van dat transitiebudget en dat er een restant zou zijn per L5 2017 van 936.000 euro. En dan krijg ik een overzicht, maar het blijkt dat we dan er was een soort van inschatting dat we in ieder geval 8 ton over zouden houden en nu vraagt hij 1,1 miljoen en dat vind ik nogal veel geld, eerlijk gezegd. En volgens mij was de bedoeling dat we binnen die trans transitiekosten... van 3,6 miljoen zouden blijven. Dan dan niet over zouden houden. En dat we dan schaalvoordelen zouden halen aan deze ambtelijke samenwerking. En dat doen we nu niet. En dat vind ik storend. En uh, ik, vind, ik snap dat u dan aangeeft dat we dan in rapportage, want zo heet dat stuk van de gemeente Haarlem... moeten nalezen dat wij uh, blijkbaar veel meer ambtelijke inzet nodig hebben... voor de projecten die wij hebben. Vraag ik me af... In deze of deze ambtelijke samenwerking, dan wel een goede is geweest. Want dat is niet de intentie die we voor hadden, zeg maar, als D66. We hadden verwacht dat we schaalvoordelen zouden behalen met deze ambtelijke samenwerking, en dat doen we dus nu niet. Sterker nog, we geven eigenlijk ontzettend veel uit. En als je dan vraagt, zeg maar, van nou. Um, hoe gaat het dan binnen zo'n gemeente? Ik kan u een, een voorbeeld schetsen van, van hoe de gemeente Haarlem, zeg maar, met dat soort problemen omgaat, als het gaat bijvoorbeeld ook om telefonie. Telefonie van 1 juli, hè, wat zo ontzettend slecht ging. Ik heb daar vanuit die ambtelijke organisatie zelf. Nou dat, zo gaat het in zo'n netwerk. Eh, als je op een gegeven moment een aantal mensen kent. of ik daar niet mee wilde helpen. Ik zei, Nou, kan niet. Ben ambten, of, ik ben raadslid in de gemeente Zandvoort. Dus het lijkt me niet zo heel verstandig om dat te doen. Maar dat soort eh, acties en dat soort prognoses. met betrekking tot het behalen van. Eh, bepaalde deadlines, omdat wij bepaalde eh, eisen hebben. en de ambtelijke inzet die daarvoor ingezet wordt, is gewoon. Nou, gewoon eigenlijk veel te hoog. Wat mij betreft. Dus als je het zou kunnen toelichten in hoeverre dan die 800 is verschoven naar die 1,1. En wat de daadwerkelijke kosten zijn die we tot nu toe hebben gemaakt. En een goed overzicht kunt geven, zeg maar, niet in zoals die in de beantwoording staat, maar gewoon cijfermatig. Wat we tot nu toe hebben uitgegeven aan die transitiebudget. En dan zou dat mooi zijn, dan kunnen we daar gewoon een goed en fatsoenlijk orde over vellen. Um, anders uh, voel ik mij denk ik toch genoodzaakt. Ja, ik weet dat de VVD een drietal amendementen wil gaan indienen. Dus ik wil niet te ver op de muziek uitlopen. Maar dat we in ieder geval het merendeel van die amendementen dan zullen moeten steunen... op het moment dat er geen fatsoenlijke uitleg ja, komt hierop. Dank u wel, meneer Hermsen. Meneer Hendricks. Dank u, voorzitter. En... Dank ook uh, voor de uh, beantwoording van het college net van een aantal vragen. En een beantwoording in eerder uh, geval uh, schriftelijk van nog een aantal openstaande vragen. Op veel punten is dat uh, verhelderend en op een aantal punten uh, niet. Uh, de heer Herms heeft net een aantal punten aangedragen daarvan. Ja, voorzitter, het is... Uh, je valt in deze raad, inderdaad, ik heb dat vorige keer gezegd... Uh, in de eerste termijn van dezezelfde uh raadsvergadering... Van de ene verbazing in de andere. Maar dat we tegenwoordig in D66 een bondgenoot hebben... over de ambtelijke fusie en de kritiek daarop... dat is uh, toch heugdelijk nieuws, uh, voorzitter. Um, want de heer Hermsen haalt inderdaad... over die transitiekosten... Uh, uh, uh, slaat hij de, de spijker op zijn kop. Want we hebben inderdaad een visiedocument vastgesteld... Uh, met daarin een, een kostenraming. En hij, uh, de heer Hermsen las las net voor... met in 2018 735.000 euro... En dat was oorspronkelijk bij dat visiedocument, in oktober 2016 was dat... was het standpunt van het college... nou, we gaan we streven naar om binnen deze financiële cijfers te blijven. Maar toen is er een amendement van de toenmalige coalitiepartijen... voor mij waren dat oudere partijen D66 en... Nou, ma maakt niet zoveel uit, onder andere oude partijen D66... die hebben dat toen aangescherpt met de, de expliciete opdracht... blijf binnen deze randvoorwaarden. En als we dan nog een keer teruggaan naar dat visiedocument uit oktober 2016... dan zie je ook inderdaad staan... Uh, over dat transitiebudget. Dit betreft in totaal maximaal drie keer 1,2 is in totaal die 3,6 uh, miljoen. Welke met een fasering wordt ingezet, zoals aangegeven in de tabel. Dus we hebben hier expliciet vastgesteld... dat we deze fasering gebruiken. Dus inderdaad, in 2018 735.000 euro. Daar gaan we nu fors overheen. En het is uh, bijzonder dat we dat uh, eigenlijk nu doen. Want inderdaad, u kunt het antwoord geven... we hebben in de voorjaarsnota staan aangepaste bedragen uh, genoemd. Daar staat ook voor 2018 een hoger bedrag dan 735.000 euro. Maar er staat niet expliciet genoemd in die voorjaarsnota... dat we daarmee afwijken van onze eigen kaders. En dat maakt het um, lastig besturen... als je steeds zelf als raadslid terug moet grijpen... in allerlei oude uh, visiedocumenten uit 2016... om te kijken wat we nu aan het besluiten zijn. Je verwacht dat in zo'n voorjaarsnota... waarin andere bedragen staan dan uh, eerder vastgesteld... dat we daar expliciet op uh, gewezen worden. En nu moeten we dat helaas zelf doen. Dus onder andere die transitiekosten uh, zijn we toch wat kritisch uh, over. We hebben een amendement uh, wat ik graag in wil dienen. En ik vraag aan de voorzitter of ik dat nu meteen moet doen. Uh, dat is prima. Gaat u gang. Dan, dan hou ik voorzitter dat amendement over de transitiekosten uh, nog even boven de markt. Omdat we hadden in eerste instantie een, een amendement wilden we indienen om het, om het uh, te begrenzen op die 2,8 uh, miljoen euro in totaal. Uh, maar dat zijn de bedragen die bij de voorjaarsnota genoemd zijn. En ik ben toch ook wel benieuwd naar eigenlijk de reden dat we voor de jaarschrift 2018 zo verhoogd liggen als, uh, als toen. Maar in elk geval uh, wil de VVD straks waarschijnlijk uh, vastleggen dat we inderdaad op die 2,8 miljoen blijven. Dat is in de voorjaarsnota vastgesteld. En dan maakt het verder niet heel veel uit op welke datum dat transitiebudget eindigt. Het gaat erom dat we gewoon op die bedragen blijven sturen. En eigenlijk willen we nog liever gewoon sturen op de bedragen genoemd in het visiedocument. Ehm... Um, ja, voorzitter, dan hebben we nog een amendement wat, ik, wat we graag in willen dienen... over de begrotingswijziging die het college voorstelt voor 2019. Um, ja, wat erachter zit, voorzitter, is dat we eigenlijk zouden willen... dat de najaarsnota een document is over het lopende jaar. Dat maakt de zaken gewoon leesbaarder, dat maakt de zaken ook begrijpelijker... en dat maakt ook dat we kunnen vaststellen wat we aan het doen zijn. En in dat kader willen we de voorgestelde akkoord te gaan... met de bijstelling voor de begroting 2019 willen we schrappen... A, ah, omdat in, in het algemeen vinden we... dat we niet een begrotingswijziging 2019 op zo'n moment als dit moeten doen... maar dat het in het lopende jaar zou moeten. Maar ten tweede omdat het college ook voorstelt... om voor die begrotingstekorten in 2019 en 2020... om daarvoor de behoedzaamheidsruimte in te zetten. En ik kan me nog herinneren dat we hier ooit bij de begrotingsvaststelling... Eh, dat wij die behoedzaamheidsruimte ook wilden gebruiken als dekking voor een amendement. En dat de wethouder toen heel expliciet zei van... Ah, die behoedzaamheidsruimte die hebben we nodig, want het Rijk schuift in, in geld... en die behoedzaamheidsruimte is nodig. En voorzitter, dan vind ik dat er nu wel erg snel wordt ingezet om begrotingstekorten op te lossen. En dan is de VVD er meer voorstander van om dan uh, ook te kijken naar de uitgavenkant. Dus als we een begrotingstekort hebben, dat kan altijd gebeuren, zaken kunnen wijzigen. Maar dan moeten we ook kijken uh, waar we op kunnen bezuinigen. Dan moeten we kijken wat we niet willen doen. En dan zou je in een eventueel andere uh, dagen gekoppeld je dan kunnen kijken van welke reserve zetten we daar tijdelijk uh, voor in. Dus daarom zou ik graag het amendement uh, in willen dienen. Uh, met als besluitpunt, besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te passen. Punt 2, en dat is dus eigenlijk, ik heb een typfout gemaakt daarvoor want het had voor mij moeten zijn punt 3. Akkoord te gaan met de bijstelling van de begroting 2019, te schrappen, En dan punt 5, tussen haakjes, om de begroten boedzaamheidsruimte gemeentefonds voor de jaren 2019 en 2020 in te zetten voor dekking van de begrotingstekorten um, te schrappen. Voorzitter, die twee besluitpunten willen we graag schrappen. En dan roepen we het college op om een uitgewerkte begrotingswijziging... voor 2019 en 2020 aan de Raad aan te bieden... waarin de geprognosticeerde tekorten niet slechts worden opgelost... door onttrekkingen uit reserves, maar ook door middel van beperkingen van uitgaven. Ja, voorzitter, dan staan er in de Raad... het college lichtte dat net toe een aantal budgetoverhevelingen. Um, in het voorstel staan een aantal budgetoverhevelingen. En het college zegt daar terecht, dat het eigenlijk is, zijn dat technische exercities? Dat klopt. We hebben dat geld in 2018 niet uitgegeven. Dus is het logisch dat als je om wat voor reden ook die dingen niet doet... dat je die in 2019 dan opnieuw gaat doen. Maar voorzitter, eh, doordat we nou ook een stuk uit Haarlem zien... bijvoorbeeld een decembernota... doordat we daardoor zijn we wat nadrukkelijker op gaan letten... op wat er allemaal gebeurt. En dan is zo'n budgetoverlevering eens een reden om nog eens te kijken naar... wat zijn we eigenlijk aan het doen. En dan is er reden genoeg eh, voor de nodige kritiek... Want voorzitter, waarom, wij, waarom betalen wij 48.000 euro in 2019... aan de ontwikkeling van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan? Als je terugkijkt in oorspronkelijke plannen... hebben wij gewoon verkeersmedewerkers overgedragen. Dus dit zou binnen de reguliere exploitatie moeten. Goed, we hebben in de begroting 2018 hebben we dit vastgesteld. Misschien hadden we dat niet moeten doen. Voorzitter, de dragen draagt ook 26.000 euro over En ook dat is raar als je bedenkt... dat we ook gewoon een sportmedewerker hebben overgedragen. Dus waarom zou dit nog eens extra geld moeten kosten... We zien hier, en we krijgen hierbij het gevoel... dat de gemeente Haarlem op allerlei mogelijke manieren probeert... om Zandvoort extra geld uh, uh, door, te door te belasten. En voorzitter, dan slaat wat dat betreft ook de journalist... van het Haarlemse Dagblad, de dus spijker op zijn kop... door de vraag te stellen, wordt Zandvoort de melkkoe van Haarlem? En voorzitter, eentje springt in het concreet uit... en dat is de voorgestelde budgettoverheveling van 100.000 euro... voor de invoering van de Omgevingswet. Want als we in de Haarlemse begroting kijken dat daar voor Haarlem 600.000 euro wordt geraamd... dan is een ton voor Zandvoort... en we hebben in Zandvoort zelfs in totaal 130.000 euro... ter beschikking gesteld, is erg veel. Dus daarom willen we graag... die er concreet uitlichten... om die budgetoverheving niet volledig toe te staan. Um, maar daarvan... De, de fout die we hebben gemaakt... door niet 10% van het Haarlemse bedrag te betalen... om die nu uh, recht te zetten. En dat amendement... ik ga niet alle constateringen en overwegingen voorlezen... maar het besluitpunt... Besluit het ontwerp besluit als volgt aan te passen. Punt 1, dat luidt... de najaarsnota 2018 vast te stellen... inclusief de voorgestelde financiële bijstellingen... te vervangen door 1a... de najaarsnota 2018 vast te stellen... met uitzondering van het volgende. Met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet... akkoord te gaan met een budgetoverheveling... van 2018 naar 2019... van 30.000 euro. En dan 1b... de voorgestelde financiële bijstellingen... uit de najaarsnota 2018 vast te stellen... ...behalve die welke voortvloeien uit de uitzonderingen van besluitpunt 1a. En besluit 1c, besluitpunt 1a ook te laten doorwerken in de overige besluitpunten 2 tot en met 11... ...en waar het aan de orde is deze overeenkomstig als aangepast te beschouwen. En voorzitter, daarmee dragen we dus in totaal ja, 30.000 euro over... ...en zorgen dat we in totaal 10% betalen van wat Haarlem betaalt. Um, ja, voorzitter, dan moeten we ook nog van het hart... Ja, ik kwam wat later binnen, dus ik ben nu mijn stuk aan het openen. Dan moet ik zeggen dat als we kijken um, in de beantwoording van het college... En waar stond het nou? Ja, voorzitter, over die Haarlemse decembernota... Uh, uh, waarin Haarlem zegt dat ze 565... Ik doe het even uit mijn hoofd om de stukken erbij te, te zoeken, helaas... Uh, extra in rekening te brengen aan Zandvoort. Waarbij uh, u als college eigenlijk zegt... Uh, dat wij die kosten ook zouden hebben betaald... als we niet gefuseerd waren met Haarlem. Want dan hadden we ook uur gehad. En voorzitter, ik vind het sowieso vreemd... dat wij over Zandvoortse kosten geïnformeerd worden... in de Haarlemse decembernota. Misschien is het uh, iets om daar scherp bovenop te zitten... en zorgen dat we die Haarlemse nota's... Uh, standaard aan Zandvoort ook ter beschikking krijgen of zo. Maar... Uh, dat is gewoon, lijkt mij een vreemde manier van werken... dat de ene ambtenaar dus blijkbaar niet helemaal weet... wat de andere ambtenaar doet. Maar er staat ook dat er in 2018 meer uren... ik heb hem inmiddels gevonden, voorzitter... meer uren dan begroot zijn gewerkt aan de Haarlemsse projecten... aan de Zandvoortse projecten... en dat die uren aan Zandvoort in rekening worden gebracht. En dan zegt u... ja, uh, dat maakt niet zo heel veel uit... want we hebben die, uh, dat geld hebben we... want we kunnen aan, bij investeringen, grondexploitaties, SIA... kunnen we het opvangen... en we hoeven geen extra geld aan te vragen. Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een geruststelling... dat we die kosten kunnen betalen... Maar dat is niet een uh, juist antwoord. Want het gebeurt niet vaak dat we op uur op het dubbele zitten van begroot op bestaande projecten. Ik denk dat als wij een eigen stand voor organisatie hadden gehad... en uw college had voorgesteld... we zitten op het dubbele van de in uur, dan had u nogal een probleem gehad met de raad, denk ik. En dus ik vind het ook eigenlijk onbestaanbaar... dat uh, dit soort bedragen klakkeloos achteraf worden gevraagd. En de vraag is dus ook of u kunt onderbouwen... Die 565, 500, 500. Nou, ruim half miljoen die Haarlem extra gaat factureren, blijkt zijn hun decembernota. Of u die ook kunt onderbouwen. Wat, gaan we daar, wat is daarvoor gebeurd? Waarom zit dat niet in de reguliere exploitatie? En uh, ja, laten we zeggen, als les voor de toekomst: uh, zorgen dat we de Haarlemse stukken uh, blijven lezen. Al moet ik wel zeggen dat het daarmee als raad dit lastig wordt. Om te controleren. Het wordt wel een erg controlerende functie als we alle Haamse stukken ook moeten gaan lezen, omdat daar dingen in staan over Zandvoort. En voorzitter, daar wou ik het voor deze tweede termijn even bij laten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Haamse. Eh, meneer Hendricks, excuses. Meneer Metters. En dames en heren, eh, en ook de bezoekers in de raadzaal, er staan oliebollen om gegeten te worden. En als de emoties hoog oplopen, kunt u er één extra nemen. Meneer Metters. Voorzitter, naar na uw opmerking vind ik het niet zo'n geschikt moment om het woord te nemen, moet ik zeggen. Nou, niet met de maar ik was van plan om even te wachten met de oliebollen. Dit ja, dat is, is prima, uit. meneer Mettes. Ik waardeer uw uh, wel opgevoedheid. Ja, dank u wel. <laughs> dan naar uh, uh, het onderwerp van, uh, van vanmiddag: de najaarsnota, het vervolg over de najaarsnota. Uh, ik wil in eerste instantie in elk geval uh, het college, dat is een collegezaak, uh, bedanken voor de informatie die ze verstrekt hebben. Uh, in, aan de hand van de, van de mededeling over de vragen die de vorige keer gesteld zijn. En uh, de toelichting die in het begin van deze bijeenkomst gegeven is door de wethouders Verheij en Bluis. Uh, wat ik in elk geval haal uit dit stuk... En uh, ja, het CDA is toch een partij van optimisme. Uh, en dat willen we vooral zo houden. Dat is in elk geval dat uh, het essentiële punt waar het om draait, dat is dat de raad gaat over het budgetrecht. Dat dat in ieder geval gerespecteerd is. En dat is de gemeenteraad als hoogste orgaan hoog van een gemeente uh, erg belangrijk. En ik wil daar in elk geval dus wel mijn waardering voor uitspreken. Want daar gaat het dus om. U kunt er dan niet eens zijn met de bedragen en het anders zou uh, je willen zien. Maar dat is het essentiële punt, dat lees ik hier uit. En ik constateer ook niets anders als vertrouwen als het gaat om uh, het respecteren uh, van het budgetrecht. Vertrouwen is belangrijk. Meneer Metters, u heeft een interruptie. Meneer Hendricks. Ja, en eigenlijk ook meer een soort opmerking in aanleiding van die ik eigenlijk ook nog zelf had willen maken in mijn betoog. Maar de heer uh, Metters heeft het nou over het budgetrecht van de raad. En vindt hij het in dat kader ook niet een beetje jammer... dat we nu pas geïnformeerd worden over die 140.000 euro... voor het plein bijvoorbeeld? Geld dat met name, voornamelijk al is uitgegeven en wat tegenvalt. Vindt hij niet dat we daar eerder over hadden uh, kunnen worden geïnformeerd? Meneer Mettes, Ik had het wel... Uh, ja, natuurlijk uh, zie je liever eerder dat je geconfronteerd wordt... met een overschrijding. Maar de werkelijkheid uh, is wel iets anders. En die werkelijkheid die bestaat al tig jaren en die is dat het best mogelijk is dat een wethouder... op een gegeven moment uh, niet tijdig in staat is om dat door te geven. En in dit geval gaat het om een bedrag... want ik ben wel blij dat u in ieder geval dit voorbeeld wil noemen... want dan geeft u mij de gelegenheid om naar u toch wel even op te merken... dat als u daarmee zorg gaat spreekt over de risico's... als het gaat om de financiële situatie van de gemeente Zandvoort... dan deel ik die dus met u. En die is ook aan de orde geweest in de najaarsnota uh, bespreking de vorige keer... en zeker... Bij de begrotingsbespreking, waar u toen ook repte over van verdorie, we zullen even moeten kijken hoe we met die financiën omgaan. Dus dat vind ik prima. En uw oproep om dat eerder uh, uh, kenbaar te maken, uh, is natuurlijk een terechte opmerking, maar de werkelijkheid uh, die is vaak wel iets anders als je bestuurder bent volgens mij. En ik heb daar in elk geval heeft de CDA er wel wat begrip voor dat het niet altijd direct mogelijk is. Dus dat is mijn antwoord op uw vraag en ik heb er nog wat aan toegevoegd. En dat brengt me ook op het financiële aspect van deze najaarsnota. Deze uh, najaarsnota vraagt uh, volgens het CDA, wat we ook eerder gezegd hebben... wel degelijk om behoedzaam uh, opereren. Dus in dat kader uh, zullen wij zeker een amendement niet steunen... als het gaat om het opgeven van die behoedzaamheidsreserve. Want volgens mij is het zo dat elke penningmeester van welke club dan ook, uh, en dit is een grote club... het gaat om een behoorlijk bedrag, maar het principe is volgens mij wel hetzelfde. Die zal uh, zorgen dat die behoedzaam begroot... en die gaat ook opletten als het gaat om het uitgeven van het geld. Dat is gebeurd uh, de laatste jaren... en het CDA heeft er vertrouwen in dat het ook zal blijven gebeuren. Dus in dat kader vooral handhaven daarmee die behoedzaamheid te en geen steun uh, daarvoor... Uh, ik onderschrijf uh, de opmerkingen die gemaakt zijn... als het gaat om uh, de budgetten uh, over de transitiegelden. Natuurlijk moet dat inzichtelijk gemaakt worden. Dat is heel essentieel. Daar zijn afspraken over gemaakt. Terecht wordt er verwezen naar het visiedocument. Het is wel een visiedocument, hè. En die 3,6 miljoen. En dat er dan in die jaren iets afgeweken zou worden van die bedragen... daar zult u het CDA wat minder over horen. Het gaat uiteindelijk om de totaalsom die beschikbaar gesteld is. En dat is voor het CDA essentieel. En ik heb de wethouder net horen zeggen... als het gaat om uh, de 800.000 euro... dan kun je dat op verschillende manieren... begroten en administratief technisch wegwerken in boekhouding. Dat kan ook achteraf bij de jaarrekening. Uh, en dat kan ook uh, op dit moment. Dus wat dat betreft uh, uh, ben ik tevreden met het antwoord... wat de wethouder daarover gegeven heeft. En daar speelt natuurlijk nog wel een ander punt. We zijn op dit moment één jaar bezig met een ambtelijke fusie. Dat is een jaar. En het is daarom goed dat ook toegezegd is... dat we in begin volgend jaar daar gegevens over krijgen... Uh, in de woorden van hoe de, hazen ook, uh, hoe de hazen gelopen zijn. En vooral, want dit is een financieel aspect wat u uh, aanhaalt, primair... Uh, hoe de financiën uh, gelopen zijn. Dus daar krijgen we informatie over. En dat... Uh, daar zijn wij blij mee als CDA dat, dat gaat gebeuren. En die ruimte moet er ook zijn. Het is niet niets wat er gebeurd is. Uh, en waar, uh, waar we uiteindelijk, en daar is het CDA dan heel benieuwd naar... en dat zou een vraag zijn, maar misschien is die wat te vroeg... om die aan de wethouder te stellen. Bij het begin hiervan uh, wisten we dat dit geld geen kosten de eerste jaren. Daarom is die 3,6 miljoen daarvoor vrijgemaakt. En u ziet op termijn in de begroting... dat staat ook in de documenten die toen verstrekt zijn... dat het uiteindelijk geld op gaat leveren. En bij mijn weten is dat in elk geval een miljoen per jaar. Uh, dus uh, dat perspectief wordt misschien volgend jaar ook wel meegenomen... als daar al iets over te zeggen valt... in het begin van het, uh, begin van het jaar in het voorjaar. Uh, als het gaat om de, uh, de antwoorden die uh, gegeven zijn... nou, wij zijn er wel voor om die budgetten over te hevelen. Daar is helemaal niets mis mee... Dat doen we ook al tig jaar. En uh, wat is daar uh, verkeerd aan? Want het is beleid wat ingezet is. Het is geld wat eerder door de Raad beschikbaar gesteld is. En tenzij je het niet eens bent, en ik u daar een opmerking over gemaakt... met de bedragen die daarvoor beschikbaar gesteld zijn... en wat ervoor gedaan gaat worden. Dan moet u inderdaad dat veranderen. Dat kan u dan doen, dat klopt. Dat is in ieder geval een bevoegdheid. En dat staat ook weer keurig uh, gemeld aan de Raad dat we die mogelijkheid hebben... Dus dat budgetrecht is wat dat betreft echt wel in orde... hier in Zandvoort, hoe het college daarmee omgaat. Ik wil het in eerste instantie daarbij laten... en waarschijnlijk in tweede instantie nog wel terugkomen op een aantal opmerkingen. Dank u wel, uh, meneer Metters. Uh, een aantal mensen fluistert uh, bij de niet via de microfoon dat dit de tweede termijn is... maar meneer Metters zegt, ik wil het hier in eerste instantie bij laten... Want na de schorsing is dat de eerste instantie uh, en het college krijgt het woord. En mochten er dan nog spannende dingen te vragen zijn of te delen... dan kent u mij als dat ik soms coulant ben om nog even iets ruimte te bieden. Soms ervaren mensen dat anders. Maar zo aan het einde van het jaar denk ik van, nou, ik ga het nu toch uh, anders laten merken. Wie wil in tweede termijn nog iets toevoegen aan deze onderdelen? Zo niet, meneer Herp, uh, Hermsen. Ja, ik, ik, ik ben ook een beetje hoor, nog door, door de heer Mettes van het CDA. Kijk, wat hier gewoon gebeurt is dat we eigenlijk 575... en onze begroting staat dan 479.000... dus er zit nog een verschilletje van 4.000 euro tussen. Gewoon te veel uitgeven aan Zandvoortse projecten. En of dat nou komt omdat, wij onze, omdat de ambtenaren van de gemeente Haarlem... te hoog worden ingeschaald... of dat wij onze ambtenaren te laag hebben ingeschaald in het verleden... wat ook natuurlijk nog een mogelijkheid is vraag ik me gewoon af, zeg maar, in de, in de visie die wij hadden... en dat, ik hoorde de VVD dan zeggen van... en dan ik wat, wat dat het met mee eens bent. Nou, ik was, uh, met de D66 waren wij uit op, op schaalvoordelen. En in eerste instantie, zeg maar, dat visiedocument... hebben we dat dan ook behaald. Daar leek het dan al althans op te gaan... en nu draait het gewoon de andere kant op. En dat is niet waar, ik voor, uh, waar wij vanuit de D66 voor hebben gestemd. Um, en ik vraag me ook gewoon heel sterk af... maar dat is misschien meer iets voor het beleid ook... We zouden een onafhankelijke controller hebben zeg maar, vanuit de gemeente Haarlem. Nou, deze controller heeft deels de gemeente Haarlem, ons meer... en deels de gemeente Zandvoort. Ik vraag me dan af of je dan nog wel een onafhankelijk onderdeel kan geven. En, uh, en ik vraag me ook heel sterk af zeg maar, uh, of deze begroting dan ook op die manier ook wel klopt. Als er dan ook al 4000 euro verschil in zit tussen het ene bedrag en het andere bedrag. Vind ik dat ook nog wel een aparte opmerking... maar dat is gewoon meer cijfermatig, kan een momentopname zijn geweest... Maar we geven gewoon structureel te veel uit. En als wij dit zo door blijven gaan... en ook al zijn de beantwoordingen van het college hartstikke fijn... en hartstikke mooi en ziet het er goed uit... dan is het gewoon maar een technische van MC. aard. Meneer Hems heeft een interruptie van meneer Hendricks. Ja. Meneer Hendricks. Ja, Ja, eigenlijk een vraag ter verduidelijking. Want uh, de heer Hems heeft nou over de controle... die ook gedeeltelijk voor Haarlem werkt. Ik weet het wel interessant voor stukken toen altijd hebben vastgesteld dat die controle wel formeel in dienst is bij de gemeente Haarlem... omdat dat is namelijk de enige ambtelijke organisatie... maar dat hij wel is benoemd door het College... en dat hij volledig voor Zandvoort werkt. Dat is alle informatie die ik heb. Maar heeft u andere informatie? Ja, Want daar schrik ik wel van. Ja, ja ik heb andere informatie aan. Ja, want iemand wordt voor een halve FTE ingezet voor de gemeente Haarlem... en een halve FTE voor de gemeente Zandvoort, volgens mij. Maar even uit mijn hoofd. Dat er zeiden, wat mij in ieder geval wel opvalt... en daar was ik eigenlijk wel mee bezig... als wij nou een structureel op deze manier geld uitgeven dan hadden wij gewoon onze ambtelijke organisatie zelf kunnen houden. En dan hadden we ze net zo goed in een, in een bepaalde loonschaling kunnen zetten... en dan hadden we ook dezelfde kwaliteit en dezelfde inzet kunnen hebben... voor datzelfde geld. En, en ik hoop echt, en dat, dat meen ik oprecht... dat de burgemeester en wethouders er echt een, een punt van hebben gemaakt. Maar wat we nu gewoon zien gebeuren... is dat de kosten worden overgeheveld op de gemeente Zandvoort. En dan niet voor de 575.000 euro, maar voor 579.000 euro... Zo simpel is het. Dank u wel, meneer Hermsen. Mevrouw van der Veld. Ik had eigenlijk gehoopt dat anderen deze vraag al hadden gesteld of zouden gaan stellen. Ik ben zo verrekte nieuwsgierig naar welke zandvoortse projecten... dan die overschrijdingen veroorzaakt hebben. Want naar mijn beste weten loopt er helemaal niet zoveel. Want we krijgen namelijk maar niks. Hè? Alles, alles wordt bevroren. Alles, als het niet bevroren is, dan wordt het wel door de rechter bevroren... We, we hebben gewoon eigenlijk op dit moment geen grote projecten lopen... waarbij ik kan bedenken dat dat zo'n overschrijding kan geven. Dus die vraag zou ik ook graag beantwoord zien. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Volgens mij kunnen we naar het college. Eerste termijn, wethouder Verhey en dan wethouder Bluis. Wethouder Verhey. Dank u wel, voorzitter. Uh, een van u zei uh, net, uh, de gemeente Zandvoort, Melkoe van Haarlem. Nou, daar wil ik uh, heel duidelijk op antwoorden. Nee, wat mij betreft zeker niet. En uh, een aantal van de opmerkingen die u uh, hebt gemaakt... Uh, verschillen eigenlijk niet van hoe het college erin zit. Wij hebben met elkaar in het raadsprogramma gezegd... dat we van de ambtelijke samenwerking een succes willen maken. En dat vraagt juist uh, oplettendheid en het scherp aan de windzeilen... Uh, en dat is iets waar wij voortdurend uh, ook mee bezig zijn vanuit het college. En uh, nou ja, waar wij dus wat uitgebreider op zullen terugkomen uh, begin volgend jaar. Uh, de uh, D66 uh, heeft uh, ook uh, de 3,6 miljoen van het transitiebudget uh, uh, genoemd. En ik wil toch nog wel benadrukken dat het, dat het wat het college betreft... geen sinds de bedoeling zo, is om dat eh, te overschrijden. Sterker nog, we willen dat er een groot deel ook van overblijft. Eh, omdat die 3,6 miljoen, die is vrij fors, als je het mij vraagt. Hè. Dat is in die zin voor mijn tijd eh, beslist. Maar het is niet weinig geld. En eh, die 8 ton die eerder in de voorjaarsnota is genoemd die is misschien iets te optimistisch... maar we willen zeker niet ook doorslaan naar de andere kant. Um, u hebt het ook gehad over schaalvoordelen... Uh, die zie ik ook zeker. En de Omgevingswet is daar juist een voorbeeld van, naar mijn mening. Uh, de Omgevingswet, ik hoor experts daar wel eens over praten... dat dat nog ingrijpender is dan de drie decentralisaties van een aantal jaar terug. En ik kan me daar wel wat bij indenken. Want het gaat niet alleen om leefomgeving. Het gaat eigenlijk om alles wat ons raakt... Uh, op de plek waar we, waar we wonen en waar we verblijven. Uh, en juist daar dat je gezamenlijk ook op kunt trekken... en uh, nou ja kunt aansluiten bij een digitaal stelsel, omgevingswet, et cetera. Als wij dat als zelfstandige gemeente Zandvoort uh, hadden moeten doen... nou, dat was, uh, dat was pittig geweest, laat ik het zo uh, uh, zeggen. U vraagt ook om, om duidelijkheid uh, voor wat betreft het uh, transitiebudget. Daarbij ga ik ervan uit dat u meer duidelijkheid ook wil over het jaar 2018. En die gaan we u geven. Uh, deze... Um, de VVD verwijst ook naar het visiedocument uh, van oktober 2016. En eigenlijk wat de heer Mettes aangeeft, dat is, dat is juist. Dat was een visie op dat moment. In de um, um, voorjaarsnota eerder dit jaar hebben we aangegeven... voor 2018 een miljoen uit te moeten um, geven. Um, Daarbij eh, vraagt u eigenlijk van, goh, zou u niet voortaan dan ook die verwijzing daarin willen opnemen? Dat u zegt van nou, eh, dat we daar een link in aanbrengen. Dus zowel tussen eerdere besluiten en latere besluiten en waar dat afwijkt. Mevrouw Verheij, u heeft een interruptie ja. van meneer Hendricks. Ja, een vraag uh, ter verduidelijking neem ik aan. Een vraag ter verduidelijking, omdat uh, mevrouw Verheij ook aanhaalt wat de heer Mettes aangaf over een visiedocument wat een visie is. Uh, maar juist dat financiële bijlage daarvan... de financiële onderbouwing daarvan... die is expliciet verwerkt in het, uh, in het besluit. Want uh, er is bijvoorbeeld het besluitpunt toegevoegd... de motie van uh, CDA, Sociaal Zandvoort, Oude Partij en D66... uit oktober 2016... uitgaande van een definitieve keuze... voor een algehele ambtelijke samenwerking met Haarlem... de in de visie notitie... gepresenteerde cijfermatige onderbouwing... van de ambtelijke samenwerking te doen verwerken... in de begroting en meerjarenraam van de gemeente Zandvoort... en wijzigingen hierop... Wij gingen daarop vooraf aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. En de vragen die ik stelde en voor mij die D66 ook stelde hoe, hoe die onderbouwing hiervan zit... is dat we nu achteraf gaan vaststellen dat we dat daar aan niet aan hebben gehouden. Want in dat visiedocument, dus in het vastgestelde raadsbesluit, dus niet alleen de visie in het raadsbesluit... hebben we afgesproken dat in 2018 735.000 euro ten laste van het transitiebudget kan komen. En wat is uw vraag, meneer Hendrik? Steffen, duidelijk, of zie ik dat verkeerd? Goed. Mevrouw Vrij, u mag ja. verder. Dank u wel. En het punt is eigenlijk dat we in de voorjaarsnota... Eh, hebben gezegd... de verwachte kosten voor 2018... zijn op peildatum 1 januari 2018... ruim 1 miljoen. En dan hebben we een aantal posten ook daarbij eh, opgenomen. We hebben daarbij ook aangegeven... dat we hiermee komen... op een bedrag van 2,8 miljoen. En dat we... Eh, dat dat acht ton lager is dan, eh, dan geraamd. En als u aangeeft, eh, of dat gaf u eerder aan... van wilt u eh, in uw stukken daar meer aandacht aan besteden? In ieder geval ook dat duidelijk is wat, wat er eerder eh, beslist is. Dat, dat is een terecht punt, denk ik. Want ik weet ook dat u het eh, als raadslid al druk genoeg eh, hebt. Dus het is ook een, een zekere mate van service om dat wel... Eh, te kunnen doen. Want het, eh, dus die verwijzing, dat, dat is zeker. Maar de voorjaarsnota in deze eh, eh, is bepalend. En daar komt ook die acht ton vandaan. Dus dat is ook waar eh, het bedrag dat daar is genoemd op dat moment. Eh, mevrouw Vrij, eerst een vraag ter verduidelijking, mevrouw Curensson. Gaat u gaan. Voorzitter, Want het lijkt er nu op, op uh, wat het budget wordt gevraagd. Klopt het dan dat er uitgaven zijn gedaan op het transitiebudget die onrechtmatig zijn? Dat u het budget nog helemaal niet heeft? Mevrouw Vrij. Ik heb het laatste deel van de vraag niet kunnen verstaan. Zou u dat willen herhalen? Het lijkt erop alsof er nu uitgaven zijn gedaan op het transitiebudget... ...terwijl het budget er niet is voor 2018. Klopt dat? Want daarmee betekent het namelijk dat u onrechtmatig bent bezig geweest. Mevrouw Vrij. Uh, ja, ik ga er niet vanuit uh, dat ik. Uh, uiteindelijk is. Uh, die 1,1 miljoen zit natuurlijk nog in de algemene reserve. De, en daarom vragen we u ook om dat budget vrij te geven. Um, even kijken. Ja, u hebt het ook um, gehad over uh, budgetoverhevelingen. En. Um, u hebt ook een aantal voorbeelden genoemd van medewerkers die we al uh, uh, hebben. En met name bent u ingegaan ook op de Omgevingswet en de verhouding met Haarlem. Uh, die 10% dat is uh, uitgangspunt uh, voor, wat de, voor wat betreft de, uh, de kosten. Dat hebben we ook al aangegeven in uh, ook bij de voorjaarsnota, eh, daarin staat letterlijk... ...over een afspraak in geval van nieuwe taken draagt zand voor 10% bij. Voor de jaren 2018, 1920, et cetera... ...bedraagt dit eh, respectievelijk 60.000 euro, 100.000 euro, 100.000 euro en 50.000 euro... Um, dus wij handelen in die geest. Eerder hebt u um, um, 130.000 euro vrijgegeven voor de omschrijvingswet. Dat budget is niet opgegaan. Dat willen we graag meenemen naar volgend jaar. Omdat dat ook nodig is. En um, ik, um, u noemde ook van... Goh, eigenlijk zouden we nu um, alle Haarlemse stukken ook uh, bijna moeten lezen. Om, om ons werk als raadslid uh, te doen. Dat is in ieder geval wel voor mij um, ook een les. Want ik ken de budgetten van Haarlem ook niet tot achter de komma. Dat moet ik u ook eerlijk meegeven, maar het is voor mij wel een les dat ik denk van nou, voor bepaalde budgetten is dat dus wel uh, nodig. Maar ik heb niet de overtuiging um, dat wij meer betalen dan uh, wat wij overeen zijn gekomen. Um, dus die ratio van 1 op 10, die is ook hier uh, toegepast. Um, even kijken hoor. Even kijken. Ja, de heer Mettes van het CDA heeft het ook uh, nog gehad over de, uh, de financiële aspecten van onze nou ja, terugblik op één uh, jaar ambtelijke fusie. Het lijkt me ook meest opportun om dat daar te doen. En dat we het financiële aspect is natuurlijk, uh, ja, uiteraard zou ik haast uh, zeggen, een hele belangrijke pijler van die ambtelijke fusie. Dus daar zullen we zeker uh, nader op, uh, op ingaan. Uh, Voorzitter, ik, ik geef nu graag, of nee, ik wil u vragen of u. Uh... En, en voordat u mij dat vraagt, mevrouw Verhey, want ik begrijp wat u wilt vragen, ga ik u een vraag nog stellen. Uh, door de VVD, die heeft een amendement Omgevingswet ingediend. En daar heb ik u nog niks over horen zeggen, of ligt dat bij een andere portefeuillehouder? Uh, dank u wel, uh, voorzitter, dat u uh, dat nog even uh, uh, benoemt. Uh, uh, ten aanzien van het amendement. Uh, geef ik aan dat we die 10% hebben uh, toegepast. En ik wil graag het volledige ge gevraagde bedrag van een ton meenemen naar het volgende jaar. En niet slechts uh, uh, de 30.000 euro die de VVD voorstelt. En dat betekent dat u het abonnement ontraadt? Ja. Ja goed. Dank u wel, uh, wethouder Vrijheij. Wethouder Bluis. U bent uh, ingelogd inmiddels wethouder Bluis. Dank u wel. Dan heeft u het. Uh, ja, ik begrijp dat uh, onze beantwoording uh, niet, niet duidelijk uh, genoeg is geweest die we hebben gegeven. Want ik hoor dat er toch nog heel veel vragen zijn. Dus ik hoop dat ik uh, de tijd krijg om het allemaal uit te leggen. Ik ga eerst maar even naar het, uh, het transitiebudget. Als wij een voorjaarsnota vaststellen... Met goedkeuring van deze gemeenteraad, waar staat de totale uitgaven per 31-12-2017 zijn 1,8 miljoen 247.000 in 2016, 1,55 miljoen in 2017. De verwachte kosten voor 2018 zijn op de pijldatum 1.1.2008 ruim 1 miljoen. En deze bestaan uit. En dan wordt er iets gezegd over restant kosten implementatie 465.000 euro, restant kosten implementatieplan. Dus dat is, een, dat is al een soort van overheveling, want dat, dat loopt al in 17 mei ja. Als je dit allemaal zo omschrijft... en je krijgt er geen enkele vraag van een gemeenteraadslid over... en volgens mij is dit heel duidelijk wat die staat... en je hebt vervolgens een budget van 3,6 miljoen... hadden we natuurlijk ook direct aan de voorkant kunnen zeggen... van oké, okay, we vragen die 1,2 miljoen bij de voorjaarsnota op... en dan was dat nu al afgedekt geweest... en normaliter kan je dat ook op het eind doen... En net zolang je binnen het begrotingsjaar je zaken regelt... en er is budget. Ja, er is 3,6 miljoen. Daar is geen enkele discussie over. Dus is het onrechtmatig wat we doen? Nee, we hebben een systematiek afgesproken waarbinnen we handelen. En, en, en, en dat Bluys, we... u ja. heeft een interruptie van meneer Hendricks. Ja, de heer Bluis uh, geeft aan van... Job, bij de voorjaarsnoot hebben we die gewijzigde bedragen voorgesteld... en toen was er geen vraag. Dan wil ik wel graag meegeven dat op dat moment, in elk geval voor mij en dat zal voor meer raafdheden gelden, niet duidelijk was dat er toen sprake was... van zo'n duidelijke beleidswijziging. Daar had gewoon bij moeten staan. Joh, we hebben in de voorjaarsnota, of in, de, in het visiedocument, vastgesteld... in 2018 wordt het 735.000. Dat wordt een miljoen en dat komt hier en hierdoor dan maak je duidelijk dat je beleid aan het wijzigen bent. Nu staat het een beetje weggeschreven en wordt de raad niet in positie gebracht... om door te hebben dat we beleid aan het wijzig zijn. Dan wordt het een beetje op een onduidelijke manier weggeschreven in de begroting. Even in een voorjaarsnota. En dat vind ik niet de juiste manier om met ons als raad uh, om te gaan. En dan hier verwijzen naar de raad dat daar vragen over moet stellen. Dat vind ik een beetje makkelijk. U heeft als college een informatieplicht. Meneer, eh, meneer Kramer, voordat ik u het woord geef... Eh, meneer Hermsen had een vraag... Was dat op een ander onderdeel, meneer Hemsen, een aanvullende vraag? En dan benieuwd... nee, nee, het was meer ook een, echt een interruptie, geen aanvullende vraag... maar wel een opmerking ook richting de wethouder... dat we met deze informatie, en ik sluit me ook heel aan bij de heer Hendricks, met deze informatie die we nu hebben... een heel andere, wellicht een heel andere mening hadden kunnen hebben. En ik, ik, ik, kan, me, ik kan me niet heugen dat ik, dat ik een andere rapportage van de gemeente Haarlem... iets anders heb gezien of van een organisatie ook wat anders heb gehoord dan dat ik intern heb gehoord daarvan, vind ik het gewoon... Uh, ja, het kan gebeuren, techniek. Dat, dat, uh, dat ik ook niet als raadslid hier ge ge geïnformeerd word door u. En dat, dat stoort mij meer dan dat u stoort dat de raad een beslissing neemt, denk ik. Meneer Kramer en daarna meneer Wethouder. Meneer Bluis. Ja, ik heb nog een vraag aan meneer Hendricks. Meneer Hendricks. Er is een totaal transitiebudget. Er is één scheid.